Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Pretparken, theaters en sportscholen zijn teleurgesteld dat ze langer dicht moeten blijven. In een brief maakte het demissionair kabinet vanochtend bekend dat de tweede versoepelingsronde, die in het openingsplan op 11 mei stond, voorlopig niet doorgaat. was best een verrassing voor de club van sportscholen. We hebben vorige week nog gesprek gehad met het ministerie van VWS dat, ze, ja, dat wij nog gewoon op 11 mei stonden. Dus dat was voor mij ook verrassend vanochtend toen ik in de media vernam dat dat nu opgeschoven is. Ze begrijpen het, maar zeggen ook dat sporten juist belangrijk is om fit en gezond te blijven. Ook dierentuinen balen. Ze zeggen dat ze goede plannen hebben... waardoor mensen veilig een rondje langs de apen en olifanten kunnen maken. Drie mensen die in een ingestort pand in Amsterdam werkten, konden er veilig uitkomen. Een deel van het gebouw kwam vanochtend voor een deel naar beneden. Een verdieping en de achtergevel storten in. Het pand is ontruimd en ook de woningen ernaast zijn leeg. Waarschijnlijk ging het mis bij een verbouwing. Australië kom je niet meer zonder zorgen in als je kort geleden in India bent geweest. Vanaf maandag moet je een hoge boete betalen en kan je tot vijf jaar de cel ingaan. Doet het land omdat er veel coronabesmettingen zijn in India nodig, vindt de minister. This is a very drastic action. But it is designed to keep safe. It's, temporary. It's based on the medical advice and it will be reviewed on the 15th of May. Ons land heeft een vliegverbod op directe reizen uit India, maar een celstraf staat er hier niet op. En bij onze zuidenburen in België moeten ze nog tot 8 mei wachten voor een pintje onder de parasol, behalve in Middelkerken, net onder Oostende. Daar zetten horecazaken 200 terrastafels en 800 stoelen buiten. De burgemeester omzelt de wet en bestempelt de terrasjes als openbare ruimte, dus kun je er gewoon in het zonnetje genieten van je biertje. Het is een uitkomst, vindt deze restaurantbaas. Dus dat wil zeggen dat Iedereen eigenlijk ons terras mag gebruiken. Uh, klanten die ergens uh, bij een bakker, bij een slager of bij ons iets steken nemen, die kunnen het daar nuttigen. Een super idee. Nog een beetje al een voorsmaakje naar volgend weekend. Ja, nu met die terrasjes zullen we wat meer ontspannen zijn. <laughs> en dat waren twee dames die er blij mee zijn. Het enige nadeel, er mag niet bediend worden op het terras. Het weer dan nog, veel zon, af en toe wat wolken in het noorden kan een buitje vallen. Het is 13 graden, morgen... Ongeveer hetzelfde weer. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat in beide richtingen file... tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velzen... 4 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging. En dat komt door werkzaamheden aan de A22 bij de Velzertunnel. Die weg is in beide richtingen helemaal dicht. Omrijden kan via de ringweg van Amsterdam over de A8 en de A10. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tú solo quiero un beso. Solo tú sabes darme de Dale, si, sí, que no me hagas eso. Tú a mí me tienes loco y yo te lo confieso. Dale, tu, solo quiero un beso. Solo tú sabes darme de Dale, si, sí, que no me hagas eso. Una y otra vez vamos me, a hacerlo, me, pues. Ay, que yeah. pues. pues. una, y otra vez, una y Vamos a ser locos pues. de mí es que me vuelve loco mami si quieres yo te llevo a San Juan todo tirán que no existe nadie que se mueva así Báilalo. The make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 There's no one there to keep you warm, it's no surprise. En wij bij de lokale radio uh, CFM zorgden voor een uh, Merkel op uh, deze 1 mei. Het is vandaag de dag van de arbeids. En uh, tot aan 5 uh, uur vanmiddag, Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie. En dit is een uh, disco klassieker uit die uh, s Sweet Sensation en Hooked on You. You're sexy, baby.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 We gaan, ja, we gaan zo dadelijk wat hebben in de evenementenagenda over 4 en 5 mei. Er gaat heel wat gebeuren, geloof ik, ondanks de beperkingen. Klopt. Dus, uh, ze hebben een, een, een, ja, het is een goed programma geworden. Ondanks het feit dat corona uh, uh, nog steeds heerst. Ja, dat hadden we uiteraard ook met Koningsdag afgelopen dinsdag. Een beperkte Koningsdag. Maar toch was er een soortement van... Uh, een bijeenkomst, zeg maar, voor het uh, Raadhuisplein. En trad om uh, tien uur uh, de kinderen van uh, de muziekschool Nieuwweef uit Zandvoort uh, op. En daarna, na dat uh, optreden waarin ze het uh, Wilhelmers uh, deden... sprak uh, David Molenburg ons nog uh, kort toe. jullie wel. Vorig jaar stonden we hier met het Zodfors Mannenkoor. En wat was er leuker om dit jaar een aantal jonge muzikale talenten het Wilhelms te laten spelen. Ik hoop dat ik de, de, de, de, de, de namen helemaal goed onthouden heb. Bo, Dylan, Nike, Dylan. Heel hartelijk bedankt en uh, ga zo door. Want muziek maken is echt het allerleukste wat er is. Uh, vorig jaar hadden we niet bedacht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 En uh, hij heeft een hele goede uh, nieuwe uh, single uh, uitgebracht. En die gaan wij uh, voor zeker pluggen bij het geluid van Zandvoort op de Zandvoortse Radio. Hier is hij met Love Right Now.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 En die, uh, die zongen daar een vertolking van een, nummer, uh, van een oud nummer van Crosby, Stills, Nash Young. En uh, nou ja, ik denk van, nou, nou dat origineel moeten we nog maar eens een keer eventjes uh, uh, opduiken. En de titel van dat nummer is Our House. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. You place the flowers in the vase that you bought today Staring at the fire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 Don't come easy a simple song that i've made for you on my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 En dit was uh, de uitvoering van uh, de meneer uit Duitsland. Tom Cable is zijn naam. En uh, ja, mooie Jessie uitvoering van Words Don't Come Easy To Me. Had je nooit achter mij gezocht, hè, meneer Vos? Ik zie je echt Ik heb, helemaal kijken van wat is er met Rob gebeurd afgelopen week. Ja, ja, Toen kan je, je kan me echt al verrassen, Rob. Ja, leuk hoor. Ja, doe je ja. goed. Nee, nou, ja, helemaal, helemaal goed.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 NL doet dus eind van deze maand, uh, meld, je op via, meld je aan via het Oranje Fonds. Daar staan ook uh, heel veel andere dingen die je kunt gaan doen, ook hier in Zandvoort.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 Maar als ik dat zo lees, uh, dat bericht lees, dan denk ik dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat er gesaneerd gaat worden. Oké, okay, nou we en wachten. Daar het af. zal, zal mevrouw Pronk niet mee eens zijn. Gegeven. Nee, dat denk ik ook. Word vervolgd, Albert Jan. Wordt vervolgd. Ja, zo is het maar net. Nou, we kunnen nog uh, twee hitjes uh, gaan draaien. Zo vlak voor het nieuws en weer van vier uur. En voor de maandagmiddagluisteraars vlak voor het nieuws en weer van vijf uur. En C-Stamting is daar eentje van. go.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 The man.